Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen morgen bijeen om het concept-geerakkoord te bespreken. Het duidt op dat het Centraal Planbureau het akkoord heeft doorgerekend en dat de onderhandelaars het niet nodig vinden om naar aanleiding daarvan weer om de tafel te gaan zitten. Vorige week werd al duidelijk dat de kabinetsformatie zich in de laatste fase bevindt. Betrouwbare bronnen in Den Haag hebben al lijden, met namen van beoogde ministers en staatssecretaris gepubliceerd... Ze melden ook dat halve zelfstraat de nieuwe fractievoorzitter van de VD wordt in de Tweede Kamer. Zelfs daar is dan de opvolger van Stef Blok. Die wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Vanwege de orkaan Sandy zijn tientallen vluchten van Europa naar het oosten van de Verenigde Staten geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. Ook vanaf andere vliegvelden vertrekken minder vluchten dan normaal naar de VS. Sandy gaat waarschijnlijk morgen aan land in het noordoosten van het land, ergens tussen Washington en Boston...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 door de groei van de Spaanse hoofdstad. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Rotterdam werden 2-2 na doelpunten van Eriksen de Jong Pelle en de debutant Boetius. FC Twente versloeg vanmiddag RKC Waalwijk met 1-0. PSV won uit met 2-1 van Pexwolle En Herakles, Almelo allemaal al Heerenveen. Eindigde in 6-3. Dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt... en vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritten van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de avond. I'm In the ghetto, we sip till we smashed up. Feel it all right, and we rock the ghetto blaster. Rock it all night. I send a rocket to the globe Bomb oh. the disco. Oh. lo che non vuoi, lo sai bene dat non niet wilde. En hij al heel erg in het geheim had gemaakt. En Thank you. Stars, when, I see, when I see stars, that's all they are when I hear a song. The calm she calls off. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible.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 To the universe